Zo. Lezing 151 alweer. En voor vanavond, voor jullie vanavond, voor mij is het zondagmorgen dat ik deze lezing opneem. En voor vanavond, voor jullie een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne hagenaar Raterband. Ik ben die ik ben en vandaaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En misschien wil je je weer een keer even rustig ontspannen en even de drukte van de dag van je af laten glijden. Ook nu dat ik s'morgens, het is nu zondagmorgen, aan het opnemen ben, is het toch zaak om even de onrust van me af te laten glijden? Ik heb net een grote pot koffie gezet. Ik heb net een paar telefoontjes gedaan. En dan is het toch, als je dan weer daarna even rustig in jezelf voelt. Nou, dan is er toch een, ik wil niet zeggen onrust bij je, maar hoor je toch je hart ietsje sneller kloppen. En dat kun je allemaal zelf reguleren door je voeten naast elkaar op de grond te zetten je bewust te zijn van je eigen ademhaling. en adem rustig in en hou die adem even vast en uitademing rustig in je zonnevlecht en doe het nog een keer Adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. Dan voel je dat je hart al wat rustiger klopt? De haast heb je van je afgelegd. Je wordt stiller van binnen en je bent in staat om contact te maken met je eigen kern. Je kunt deze goddelijke ademhaling uitbreiden door het licht te visualiseren en dat door je hele lichaam door te laten gaan. Even vast te houden in je hoofd en uit te ademen in de ziel die je bent. Dus waar je ziel woont, dat is ietsje boven je navel. Vorige week heb je kunnen horen, vorige week heb je kunnen horen, dat, dat er mensen zijn die het lastig hebben, met het licht. Wellicht heeft het je met mededogen vervuld. Mededogen met die mensen die nog niet met het wild om zich heen slaan gestopt zijn. Bedenk dan dat je zelf eens in een leven, en misschien wel in dit leven, ook zo geweest bent. En dat het er maar gewoon van afhing hing welke keuze jij maakte in je leven. Zo is dat met anderen ook. Ook al schoppen die anderen tegen jou. Vinden ze het meer dan belachelijk wat jij zegt. En maken ze je ook nog zo belachelijk. Het maakt niet uit. Het zegt niets over jou. Het zegt alles over die anderen die dat doen. En steeds maar weer kun je hier horen. Kun je daar toch hoe dan ook mededogen voor opbrengen. Voor opbrengen. Ook al doet het nog zoveel pijn om uitgelachen te worden, of uitgescholden te worden, of niet begrepen te worden. Zie hoe lastig het is om je daar niet in mee te laten sleuren? Als je kwaad wordt of je gaat terugschelden, ben je net zo als die mensen die wild om zich heen slaan. Je zou toch bijna kunnen zeggen... Dat zij dan gewonnen hebben. Dat ze de strijd in jou hebben beslist, want jij bent met hen meegegaan. En dat is gewoon jouw keuze geweest. Niet die van hen. Ze wilden jou meeslepen en jij hebt daar toestemming voor gegeven. In jezelf. Zie hoe belangrijk het is om steeds bij jezelf te blijven. Iedere keer weer. Net zolang je het zelf zo vast in jezelf verankerd hebt, dat je niet meer uit je evenwicht bent te slaan. Door wie dan ook, door welke omstandigheid dan ook. Ook al is het je eigen vrouw, je eigen man, je ouders, je kinderen. Kun je nu werkelijk dicht bij je eigen kern blijven, en je niet meer door je angstige gedachten mee laten slepen? De gedachte dat anderen jou niet serieus willen nemen? Kijk eerlijk naar jezelf, kijk waar jouw probleem ligt. Neem jij jezelf serieus? Als je dat gat gedicht hebt in jezelf, dan kunnen anderen daar nooit meer bij komen. En dat gat kun je alleen maar dichten in jezelf, door de weg naar de liefde te gaan. De liefde het allerbelangrijkste in je leven te gaan vinden. Dat is niet meer dan een beslissing die jij zelf neemt. Jij hebt er dan geen last meer mee. Je bent er klaar mee. En anderen mogen zeggen wat ze willen. Maar jij bepaalt hoe je denkt. Daar gaat niemand over. Laat je je meesluren of blijf je bij jezelf door te denken dat die ander dezelfde weg dient te gaan als jij en dat dat jou met mededogen kan vervullen. Want jij weet als geen ander hoe zwaar die weg kan zijn. Je zult zo af en toe van het leven zelf die gebeurtenissen op je afkrijgen die daarmee te maken hebben. Maar je weet inmiddels de weg en je laat je nooit meer afleiden of meeslepen. Ja, waarom hoor je dit steeds maar weer? Iedere keer maar weer, dan weer in die vorm en dan weer in die vorm. Dan wordt het op die wijze gezegd, dan wordt het op een andere wijze gezegd. Maar steeds hoor je dit, steeds maar weer. En waarom zou je misschien kunnen afvragen? Omdat hier de kern ligt om de vrede in jezelf te houden, te bewaren. En die vrede die altijd al binnen jezelf was, je te herinneren. En omdat je steeds in je ego gaat zitten, in de illusie van het leven gaat zitten. En enkel en alleen omdat je jezelf niet serieus neemt. Je gaat voorbij aan het enorme licht dat je zelf bent. Maar weet dat je jezelf zeer serieus kunt nemen. Je bent dat licht waar hier in deze lezingen steeds over gesproken wordt. Dat is wat jij bent. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat je een licht bent. En steeds laat je je gek maken door van alles uit die illusie, die om je heen lijkt te bestaan, maar die jij zelf een werkelijkheid laat zijn. Zie je hoe eigenaardig dat is? Ook al zeg je tegen mij, bijvoorbeeld, dat je het allemaal, dat je het leven zeer goed in de hand hebt. Maar geloof me, zo heb je niets in de hand. Alles glipt door je vingers heen. Je dient het in je hele bestaan te voelen, te zijn, dat licht te zijn. Dan... Pas. En je kunt keer op keer tegen jezelf zeggen of anderen dat je er bent. Maar alleen jij weet hoe goed je ervoor staat. Dus met andere woorden, jij weet heel goed hoe jij ervoor staat in jouw leven. Goed, minder goed. Slecht eigenlijk ook wel. Ben je steeds maar blij met al die onaardige opmerkingen. Met alle vijandige tegenwerpingen. Want juist dan kun je zien hoe jij ervoor staat. Raken ze je of word je narrig? Of word je er verdrietig van? Of boos? Of kwaad? Ga je wild om je heen slaan en meppen Kun je jezelf niet meer beheersen? Of beheers je jezelf juist wel? En kookt het van binnen? Of kun je tegen jezelf zeggen? Ik heb er goed naar geluisterd. Ik heb alle moeite overwogen. Ik heb het gelezen, ik heb er over nagedacht, maar ik kan er niets mee, om zo weer verder te gaan met de orde van de dag. hoe jij werkelijk reageert en hoe ver jij bent om dit akelige woord of die woorden maar weer eens te zeggen. Dat geeft wel degelijk aan in welke trilling jezelf verkeert. Bedenk dat je in een andere trilling kunt komen en weet dat alles hier in het leven hier op aarde trilling bestaat, hè? Ik denk dat je in een andere trilling kunt komen waarin je altijd de vrede in jezelf voelt. Ongeacht wat er om je heen plaatsvindt. Ongeacht wat mensen tegen je zeggen. En ongeacht de zorgen. En ongeacht ronduit vijandige reacties en acties van anderen. En zo kom ik weer terug... Op de eerste zin, toen ik begon, daar straks. En waar het in de vorige lezing over ging. Die anderen hebben moeite, hebben het lastig met het licht. En of je nu denkt dat dat licht van God is, of het licht van het universum, of het licht dat in jou zit. Het maakt niet uit. Die ander heeft het er lastig mee. En juist daarom is mededogen op zijn plaats. En daarom is het noodzakelijk om dit leven hier op aarde te leven, om te leren. Om zelf binnen in jezelf na te denken. Te leren van jezelf over de gebeurtenissen in je leven. Om de vrede in jezelf te bewaren. Niet door je in te houden en je anders voor te doen dan je bent en een masker naar de buitenwereld op te zetten. Nee. Want daar krijg je maar hoge bloeddruk van. Maar om te leren dat je van jezelf een liefdevol wezen bent, een licht wezen bent, veel groter dan je ooit gedacht had en tot wonderen in staat, die je in je stoutste, de stoutste dromen niet gedacht had te kunnen doen. En dan besef je ook hoe moeilijk je het ook hebt. Dat je nooit zonder oplossingen bent geweest, ongeacht het probleem, omdat die oplossingen altijd binnen handbereik waren, maar dat jij het niet zag. Omdat je nog in de illusie geloofde. Maar in dat ander denken, ligt de mystie. Zoals mensen het noemen, licht het wonder. Want weet dat het werkelijk leven zich in het werkelijk liefdevol leven afspeelt. En dat de onvolmaaktheden zich in een duistere, donkere, gedachtenwereld afspelen. Zo kun je de lotusbloem als een symbool zien. De wortels zitten in de modder. Maar de bloem zelf bloeit op boven de moeilijkheden uit in volle glorie waar de zorg en al die ellendige toestanden geen effect meer hebben op dat glorievolle leven. Dat leven dat ook jij zelf kunt beleven. Ook al denk je dat je in kommervolle omstandigheden bent en... Dat je het beter wilt. De lotusbloem, een prachtige bloem, een soort lady, wat je het niet weten. Die lotusbloem heeft zich simpelweg uit die omstandigheden gevisualiseerd, dus de vieze modder, en is daar bovenuit gekomen. Andere, dus de modder, bestaat in een bepaalde vorm nog, maar heeft geen invloed meer op de glorievolle bloem. De bloem heeft ze bestaan juist te danken uit die laten we zeggen, zorgelijke omstandigheden. Zonder nacht, geen dag. Het een kan niet zonder het ander. Zoals wij kunnen beseffen dat de omstandigheden, mensen, om ons heen zijn die last van ons hebben, last van ons licht hebben. En wij ons herinneren dat wij ook eens, zo zijn geweest en dat we het ook nodig hebben gehad om ons te herinneren dat wij het licht zelf zijn. Het visualiseren naar een beter leven, een leven in liefde, hoe je in het leven ook wilt invullen, waar je ook tegenaan loopt. Maar zie, dat jouw gedachten krachten zijn. en dat jouw gedachten zo'n grote kracht hebben. En dat jij in staat bent om die gedachten in een vorm om te zetten. Daar zul je volledig in slagen. Echter. Wil je het of visualiseer je het voor je? In het woord willen zit een vorm van angst. Een vorm van je te laten beïnvloeden van de illusie. Ik wil het per se, maar kan ik het wel? Kan ik mij niet laten afleiden door verschillende omstandigheden? Zoals angst voor dit en dat, denk je dan stiekem. Het willen zonder reden. De invloeden van buitenaf groter laten zijn dan de innerlijke mens zelf. Dan kan ik je zeggen... Dan geef je al je energie aan je eigen willen. En je zult op een gegeven moment stilstaan. Stilstaan in wat je ook doet. Omdat niets zich laat dwingen. Niets zich laat opdringen in het per se willen. Het kan een tijdje goed gaan. Maar het zal in elkaar vallen. Dat is wel heel grappig, ik hoor dus nu gewoon een woord in mijn hoofd, dit crumbles down. Ja. Maar eens in je leven, of wellicht in je evolutie, zul je toch, toch, toch tot de gedachte komen om werkelijk te visualiseren voor je zien, En je als het ware in die situatie te zien waarin jij jezelf graag ziet. Dus niet meer het willen, maar het zijn. Wat is het grote geheim van deze aarde. Van dit universum. Je bent het omdat jij dat bent. Dan ben je het ook. Dan kun je daarop komen. Dan ben je er al. Ja. Een van de wonderlijkste wetten van deze aarde, maar die helaas eeuwen en eeuwen en eeuwenlang met voeten betreden zijn. Door machten van buitenaf die hierin een gevaar zagen voor hun eigen bestaan. Maar kijk goed naar die visualisatiekracht. zonder onze gezamenlijke gedachten van ons mensen hier op aarde over de morgen, zou er geen morgen zijn. Misschien wil je daar eens over nadenken. Je gelooft het misschien, maar ligt nu nog niet. Maar denk eens over die visualisatiekracht na. Over je eigen gedachtenkracht en hoe krachtig die is. En die jou in je leven op bepaalde plaatsen brengt. Met het lichaam van de aarde. Eerst komt de visualisatiekracht. De visualisatie. Om dat te doen wat in je hoofd zit, dan ben je het al. En de weg daar naartoe, daar hoef je je niet meer zorgen over te maken. Het komt als vanzelf. Ja, een andere vorm van visualis visualisatiekracht zou je kunnen zeggen, de mensen die uh, steeds maar gemopperd hebben over, uh, nou, laten we zeggen een echtgenoot, en ineens na zijn of haar overlijden juist die, juist die onhebbelijkheden hebben overgenomen. Dat is ook een vorm van gedachtekant, krachten van de mens. Om te willen zien, eh, de onhebbelijkheden van de ander te willen zien. Maar die zich geprojecteerd hebben op die ander. Omdat ze het zelf waren. Ze wisten het niet. Maar daar komen ze dan wel eens achter. Die ander had die onaangenaamheden misschien helemaal niet maar werden door die mens gezien, omdat die ander de spiegel was. Ze zijn het dan, dan op een moment dat de ander wegvalt, zelf geworden. Want ze waren het dan. Dan valt die spiegel weg en blijkt, het blijkt dat die mens zelf steeds dat gedrag in zich had. Visualiseren op een ander niveau kan wel degelijk de stap gaan zetten op de juiste weg. En je niet laten intimideren door wat dan ook. Nou, dan kun je dus denken aan de koortsdanser. Koorddanser, die zich visualiseert aan de andere kant te zijn. Als hij het wil, als hij het per se wil, dan komt hij te veel. Negatieve krachten bij kijken. Als hij gaat denken dat hij het niet kan, of dat het koord wiebelt, of dat zijn voeten niet goed staan of wat dan ook, of dat hij per se aan de andere kant wil komen, hij wil dat, maar komt hij er niet en zal er dan afvallen. Twijfel, zeggen mensen dan, hij twijfelde. Maar het is het verwerken van het visualiseren om daar te komen waar je eigenlijk al bent, in je gedachten. Dit zijn weliswaar in de ogen van anderen nog grote geheimen, mystieke zaken. Maar ze zijn het helemaal niet. Het is en behoort tot de aarde en het behoort gewoon tot ons erfrecht om ons te visualiseren, wat wij ook willen. Er zijn mensen die in hun dagelijks leven zo leven. Niet van, we zien wel, maar dagelijks denken dat ze alles... Alles zullen ontvangen wat het leven voor hen in petto heeft, wat het leven hen zal geven, dat vertrouwen, die onbaatzuchtige liefde voor het universum, voor het leven zelf, voor de wetten van de natuur, daar vertrouwen zij op. Hoe hun leven er ook uitziet. Ook al is het de mens die in de bossen woont, die visualiseert zich ook het dagelijks leven en zal ontvangen wat goed voor hem of haar is. Maar ook de mens die in een gewoon huis of misschien zelfs wel in een villa woont, zal ontvangen wat voor hem of haar nodig is, misschien op die dag nodig is, om te leven. Met deze gedachteganger gaan wij mensen voorzichtig naartoe. En dit zijn dan ook de volgende logische stappen in ons leven, zonder masker. In ons leven dat wij leven in alle liefde en eenvoud, maar toch alles mogen ontvangen wat voor ons is weggelegd en wat bij ons leven hier op aarde hoort, wat bij onze levensopdracht hoort en bij ons karma hoort. Visualiseren dus en je gedachten affirmeren, vastleggen. Wat dat betreft kun je eens kijken op de volgende website www.affirmatie.nl Dan krijg je iedere, nou, ik geloof iedere maand een leuke anekdote. En, eh, dan kun je kijken, kun je het in de praktijk voor jezelf uitzoeken als je het nog niet gelooft of als je het prettig vindt om hierover te lezen, Het is een genoegen als je in je leven ontdekt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven. En dat je zelf meester kunt zijn over je eigen gedachten. En dat die gedachten krachten zijn. Maar ook de gedachten die nog bestaan uit een, uit een denken met een masker op, ook dat zijn krachten. Ook die komen uit. Dat is waarom we ook zo zeer en zeer zorgvuldig om dienen te gaan met onze gedachten. Hoe denken we? Wat denken we? Wat je denkt, straal je uit. Ben je bewust van wat je denkt? En zit je ermee dat je zulke kampachtige gedachten hebt? Je kunt er maar niet van afkomen. Nou, je hebt het vaak kunnen horen, hier op deze lezingen, dat dat niet erg is en dat je ze alleen maar hoeft toe te staan dat ze bij je komen. Laat ze maar komen en breng ze maar in dat enorme licht dat bij jouw navel zit. Steeds maar weer en door die toestemming voor jou aan die gedachten zul je merken dat ze minder en minder worden. Omdat er andere gedachten voor in de plaats komen die je rust geven, liefde geven. In deze jaren komen er op deze aarde meer en meer hoge bewustzijnsvormen, dus baby's die geboren worden hè, in het lichaam van de aarde. En zo stel ik me voor dat deze zielen de aura's kunnen zien van, van mensen, ook van dieren en van bomen, maar van mensen. Met andere woorden, er worden nu baby's geboren, mensen geboren, zielen geboren, met een hoger bewustzijn. Ze kunnen nu in die trilling van de aarde. Die langzaamaan aan het veranderen is. Hun karma. Leven, hun leven, leven. Zij zullen in staat zijn om de gedachtekrachten te zien die in de aura aanwezig zijn. Misschien zijn er ook wel mensen die dat nu al kunnen. En die kunnen zien dat hoe kampachtig je het ook probeert te verbergen. Maar toch kunnen zien dat je jouw jaloezie nog niet hebt opgeruimd. Dat hoe keurig je ook lijkt te zijn, je hebzucht nog niet los hebt kunnen laten. Het is allemaal te zien. Alles is te zien. Het is niet alleen de aura, maar ook de kleine bewegingen die je met je handen maakt, je gezicht, je benen, je lichaam staan. En wat dat betreft zou je eigenlijk van de mensheid kunnen zeggen, wat zit er een enorme liefde in de mensheid? dat ze allemaal accepteren dat ook deze mensen met hun ongebreidelde hebzucht ook onder ons mogen wonen wat een liefde die zielen die nu de aarde zullen bevolken zullen bevolken zullen zien en wellicht later ook zeggen, dat gedachten krachten zijn en dat wat je uitstraalt je ook weer aantrekt. En zo zal de wereld er steeds beter uitzien, gevuld met mensen, meer en meer en meer en meer, gevuld met mensen die de liefde in zich weten en vervuld zijn van die liefde. Van dat licht. En de anderen die dat niet wensen, ja, die kunnen we laten. Ach, en het licht, het universum, God. In alle universen om ons heen. Het heeft geduld met ons gehad. En denk je niet dat God om dat algemene woord te gaan gebruiken: die energie dus geen geduld met deze mensen zal hebben? Reken maar voor wel. Want uiteindelijk zit altijd. In die gedachten, eens zullen ze zich richten naar het licht. Ook al houden ze zoveel mensen tegen, ook al doen ze nog zoveel kwaad. Hier op deze aarde is de wet van de vrije wil en mogen ze dat uitleven dat velen vergeten waren dat het met eigen verantwoording is daar komen ze dan ook weer achter in een leven Dat is het prachtige. Ook het goddelijke in al zijn vormen hier op aarde, in het universum en nog veel verder weg. En alles is een lijn, een levende lijn, een ontwikkeling zou je kunnen zeggen. Steeds een stapje op de weg naar een andere en hogere trilling, steeds maar weer en steeds maar weer. En dan zullen we weer vormen met elkaar versmelten. En zo met elkaar in een vorm, in een groep kun je zeggen, zou je kunnen zeggen een hogere trilling krijgen. Tot ook weer die vormen Elkaar weer aantrekken en met elkaar een klontering, een vorm, een groep vormen en weer een andere, hogere trilling terechtkomen. Eens heeft dat op alle planeten plaatsgevonden. En zo kun je je voorstellen dat het wellicht op bepaalde planeten, of gewoon andere planeten, op een gegeven moment klaar was. Met die, met die wezens, met die vorm van mensheid, die al door maar verder en verder ging. En was er alleen nog maar het leven op die planeet, in de gedachtenkracht. Al het andere was er, laten we zeggen, afgevallen. Niet dan weer een. Andere planeet bevolkte. Om ook weer dezelfde ontwikkeling door te maken. Misschien heeft op onze Aarde deze ontwikkeling ook al, wie zal het zeggen, honderdduizenden jaren, miljoenen jaren vorm gegeven tot wat wij nu op dit moment zijn, fysiek, uiteindelijk, maar eerst in de gedachtevorm. En zo denk ik, zo... zo. Gaat dat miljoenen, miljarden, jaren door. En je zou je kunnen afvragen, waar is dat einde dan? Het einde is er niet. Het is een, een cirkel. Het gaat door en door. En wij allen vormen daar een deel van. Steeds maar weer. Het is een cirkel. Is. dat is wat wij zijn, dat is wat wij waren, wat wij zijn, en altijd zijn zullen. Een steeds nieuwere vorm van, evolu van onze evolutie. In jezelf tijdens meditaties wie je bent, hoe je voelt, en hoe klein en nietig de vorm is die jij bent, maar tegelijkertijd zo groot, met zo'n kracht, zo machtig. Want in die kleinste vorm ligt alle kracht, alle macht tot een volgende ontwikkeling. Zie dat ons leven doorgaat, steeds maar weer doorgaat, en dat het wel degelijk zin heeft om steeds verder en dieper in die liefde te zijn, te voelen, te weten, hetzelfde zijn Misschien de weer eens over nadenken, over mediteren. Misschien heb je dat wel eens gedaan in een, in een meditatie: dat je jezelf terug hebt gebracht tot een heel klein stipje. Omdat je in dat kleine stipje zoveel kracht en liefde voelde, dat je er helemaal warm van werd. En natuurlijk zijn er mensen die dan weer inbrengen dat, dat ze toch na nou, moeten denken over het alledaagse leven. Ja, nou, er is niks mis mee. En daar hun zorgen over uitspreken. En dan kan ik zeggen dat onze gedachten, van onze mensheid, van de meeste mensen, de eigenaardige vorm hebben overgenomen dat dit het enige leven is en dat het allemaal met dit leven valt en staat. Dat er niks anders is. Dat je aan dit leven moet vastklampen. Hoe miserabel het soms voor anderen kan zijn. Hoe wanhopig Velen ook hier hun leven op aarde leven. En dat is nu precies het verdriet en de ellende van vele mensen, die de angst, de dood, het afscheid als definitief beschouwen. vinden dat ze het recht hebben op een gezond leven en het leven in een ziek lichaam als vreselijk ervaren en de dood als het einde zien en de dood als vreselijk ervaren. Terwijl het leven doorgaat, doorgaat en steeds in een andere in een volgende evolutie terechtkomt. Of je het nu wel of niet gelooft. Of je het nu wel of niet doet. Of soms even terugvalt, maar wel altijd doorgaat. Zodat de mens steeds weer een beslissing kan maken Keuze kan maken, want hij heeft de vrije wil gekregen, altijd de vrije wil om te doen en laten, en vooral te denken wat hem goed lijkt, eens zal die mens beseffen dat gedachtenkrachten zijn. Want helaas is het nog steeds zo. Dat er velen zijn die het idee hebben dat er na de dood niks is. En die zullen dan ook in een soort vacuüm terechtkomen. Het is hun heilige overtuiging dat er niets is. En je bent je gedachte. Dat is wat je bent. En als je op dat moment denkt dat er toch niets is, dan is er ook niets. Dan zullen de mensen om je heen, de zielen om je heen, die zullen je met, met rust laten. En die zullen je rustig in je eigen waan laten. Maar op een gegeven moment zul je een beetje wakker worden. En zul je misschien je moeder of je vader of een geliefde aan je, aan je bed zien of bij je zien. Of je geleidegeest zal je helpen herinneren dat je nu overgegaan bent, maar je zult het niet willen geloven. Want je denkt, er is niks en ik leef nu nog gewoon op aarde. Dat kan allemaal. <coughs> dat zijn de zielen die, die als ze... Um, zich manifesteren in deze materiële werkelijkheid. Ja, wel eens klopgeest of wat dan ook genoemd wordt. Niet altijd, maar laat ik het zo ongeveer nemen. En waar die eh, door mensen die hiertoe in staat zijn, uitgelegd kan worden dat ze inderdaad niet meer op deze aarde zijn. Terwijl alles voor hen lijkt alsof ze op de aarde zijn. Maar het wordt ze rustig uitgelegd en in een ongelooflijke liefdevorm aan ze uitgelegd. Soms wordt er verteld: kijk maar, daar is je moeder, daar is je vader, daar is je vrouw, daar is je man. Ga maar naar ze toe. Er wordt gewoon aan je uitgelegd waar je nu bent. Het is niet de aarde, ook al lijkt dat voor jou zo te zijn. Als niet met rust en met zo'n liefde aan zo'n geest, laten we het zomaar noemen, uitgelegd wordt. is zijn dan de hoop ook voorbij. Zijn verdrietige gevoel dat soms even kan aanhouden. Dan is hij in staat om verder te gaan in zijn evolutie. En te begrijpen waar hij nu, waar hij nu leeft. Maar het is het verdrietige hier van de aarde. Dat wij mensen denken dat dit alles is. Dat er hierna niets meer is en dat we er ook alles aan moeten doen om het vast te houden. En dat de dood het einde is. Maar het is niet waar. De dood is niet het einde. Het is een begin van een nieuwe, van een nieuwe geboorte. Van een nieuw leven. En jij bepaalt hoe je die stap doet met je gedachten. Met de liefde in jezelf, dat je weer verder kunt gaan als ziel. Soms heb je je lichaam nog een tijd bij en je gedachtenkracht, maar als ziel dat je verder gaat. Maar goed, <coughs> laat ik het nu even hier bijhouden. Ook daar kan ik wel weer een hele lezing over maken, kan ik wel weer een uur doorgaan, want daar is zoveel over te vertellen. In ieder geval dank ik je weer, dat je weer de hele lezing hebt willen beluisteren. Ook voor diegenen die op mijn website op het gastenboek hebben ingeschreven. Ik heb er pas gisteren naar gekeken. Okay. Een beetje later misschien, maar ik weet ook niet precies wanneer je dat geschreven hebt. En ik dank je daarvoor. En ja, mensen mogen me altijd bellen. Nou, bellen liever niet. Uh, mailen, e-mailen. <coughs> of aanwezig zijn bij de chat op Indigo Soul Station. Mag ook allemaal. Ik zal kijken of ik dinsdag weer bij kan zijn. En uh, nou, misschien is jouw vraag dan weer... Uh, Misschien een, een leidraad voor de volgende lezing. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Daag!